Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Israëlische oud-premier Olmert is tot acht maanden zelf veroordeeld voor corruptie. Die straf komt bovenop een eerdere straf van vorig jaar. Toen werd hij tot zes jaar zelf veroordeeld, ook voor corruptie. Olmert heeft volgens de rechtbank illegaal geld aangenomen. Vooral in de tijd dat hij burgemeester van Jeruzalem was. Olmert gaat tegen de uitspraak in beroep.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 Een Australiër die een Nederlandse vrouw wekenlang verkrachtte... heeft 17 jaar celstraf gekregen. De man hield de toeristen in 2012 zes weken lang gegijzeld... in zijn appartement bij Belbourne. Daar werd ze bijna dagelijks verkracht, gemarteld en met de dood bedreigd. De Australiër ligt bijna alles vast op video. De vrouw ontsnapte op eerste kerstdag 2012 door haar ontvoerder neer te steken...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 Het weer de komende uren trekt de regen via het Zuidoostenweg... ...daarna overwegend bewolkt met af en toe zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... ...maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Fall, they won't turn about Some of them whisper Some of them shout So the four corners on, for the earth They reach out. Shilly shally If you want But you ain't got the fun Your backhand is always Full of funny stories So let me be blunt Like a tree trunk of funk I'm articulating What you just grung Give your own words Can I That's the fact Look in the mirror Then tell me Who's like worse for Word at So much the worse So hurt the devil Jumping ha ha. But old school folders of the proof How drugs and booze Steal away the youth. Is it true or you're through No written through glue You can't feel a thing Cause your body's rude. You took a cruise Turn to a hell right Hope your girl too Like Frankenstein's bride right. Watching this move Out of this trap Six foot on the line On your back I ain't the first to say This in the form of a rap But I take no slack And I can't hold back now Yeah let the music come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 Hij omspeelt een, een verdediger, hij omspeelt een keeper. Hij omspeelt nog een keer de keeper en nog een keer. En toen heel simpel die bal afmaken. stand is 1-1 en we spelen in de 35e minuut. Kijk, geweldig. En een uh, mooi feestje in, uh, in Haarlem. Want uh, hey! daar zijn de veteranen één kampioen geworden. Ja, geweldig. Hey, moet je horen, hey. We hebben nu ook verbinding met Haarlem. Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> hey Frank, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Yo, kampioen geworden. Van harte ja, gefeliciteerd. Hangen en wurgen. Met hangen en wurgen, maar hij heeft wel gelukt. Ja, 2-2. 2-2, 1 losse. 2-1 voor, en uiteindelijk 2-2 uit het vuur gesleept. Heerlijk. En, uh, ik loop nu midden in de Polonaise. Ja, ja, ja, nee, daar kan ik me wat uh, bij voorstellen. <laughs> Eerste doen is met Harry Baars en de tweede nummer is dan VNN. Ja. En uh, wil je, wil je, wil je uh, Harry Baars misschien even spreken? Ja, geef Harry maar even. Van het team ook. De meest intelligenten ook. Ja, is het zo. Live en out, Jenny. Hé, Harry, goedemiddag. Welkom bij CFM. Uh, Goedendag. Ik spreek uh, met uh, Harry Baars. Uh, Harry Baars. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. de van het team wat uh, dit jaar...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 Ja, ja, ja. Willen, zou je die even willen spreken? Ja, ik wil G. wel even hebben. Oké, okay, ik geef G. even. Geef hem maar even. Hoi. Dankjewel, Harry. Hoi. G. Ja, mijn zoon is de baan. Hé hey G. Goedemiddag. Welkom bij CfM. Ja. Zo, wat een geweldig, geweldige prestatie. Heerlijk. Ja, dankjewel. Ja, en nu een heel, heel groot feest, G. Natuurlijk. Ja, het is een unieke prestatie. Ja. ja vooral met deze jongens op zulke leeftijden. Is het ook enorm? Ja, maar de oudjes maar het... hebben het enorm goed gedaan, G. Ja, ja, ja, ja, zeer zeker, zeer zeker. Maar je moet je even op, hè? Ja, ja, ja, ja. Ze hebben jou wel nodig, hoor. Dus <laughs> gewoon blijven aanmoedigen hè, die jongens. Ja, ja. Want ze luisteren wel niet, maar ze nemen toch weer nu. Af nemen ze wel wat op. Ja, het lijkt niet alsof ze niet luisteren, maar dat doen ze wel, hoor. Kijk, ja, en dat is onze Kees van Amstel die staat er voor te tuteren. Kees van Amstel, ja, die hoort er ook bij, hè? Ja, ja, jongens, dat horen we allemaal bij. Hey, G, uh, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ga er een heel fijn feest van maken met uh, de ja. mannen. Ja, ja. En misschien ben ik aan nog wel eens een keer. Jazeker, ja, dankjewel en een groet aan iedereen daar, hè? Ja, goed zo. Uh, Oké, okay, okay. graag gedaan, hoi. Kom op, kom op. Natalie yeah. Ja. Just what I wanna do Oh, oh, oh. I wanna De eerste, Natalie La Rosa heet ze. En het nummer uit Somebody, een fan van de muziek van Winnie Houston. En uiteraard doet dat nummer van haar ook heel veel denken aan Somebody van Winnie Houston. En achteraan de Feyners, dat was de SOS Band. Nou, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd Sonvoort Amstelveen... gaan we weer live over naar Duintjesveld, naar Rio van Nes.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 16 meter van het Zandvoort. En daar kon Zandvoort bijna opruimen. Maar dat is niet het geval. A uh, Amstelveen heeft dat steeds die bal. Komt hij hoog voor? Heel hoog voor. En daar kan niemand bij. Ja, Remy, Remy uh, Driehuis komt erbij. En Je probeert daar even je dek uit te spelen. Dat lukt niet. En uh, nu uh, Dillen Kreuger. Ja. Dylan probeert die bal erom te scheppen, dat lukt ook weer niet. En dat is een corner voor Amsterdam. Een corner voor zoveel gezien vanaf de, kan, nee, de linkerkant van het veld. En dat zal dus waarschijnlijk wel een uh, linkse pout worden die uh, die bal gaat nemen. En dan proberen natuurlijk die penalty stuk te halen. Even kijken, er, er wordt nu goed neergelegd. Zandvoort, dat is uh, op een man na dat is naar berg. Ja, dat is natuurlijk niet één van de langste. Die staat achterin. En dan komt die bal weggewerkt daar door Kevin van der Zijs. De uh, langste van Zandvoort, in principe. Hij komt ermee in de voeten van uh, Amsterdam. En daar is er een drie uit. driehuis. Ik kan die bal afpakken. Wat gaat hij ermee doen? Hij ja, geeft een dieptepaars, maar dat is, die is niet verstandig. Daar kon niemand op lopen, dus dat wordt weer overgenomen door amsterdam embraad Zandvoort probeert hem daar te... Oh, oh, oh. oh. O, o, o, o, spel, gevlogen, dat kan nooit, want hij komt via een verdediger van Zandvoort bij een, uh, een amstelveen speler vandaan. Die krijgt met zijn voeten en dat kan niet. En hier moet, uh, Naidsjelberg moet hier waarschijnlijk uh, gewisseld worden en dat... Uh, dat vind ik erg jammer Hij is in een grote vorm. Hij uh, moet inderdaad hij, uh, laat het, uh, hij houdt het voor gezien. Hij gaat hier uh, vlak voor de dugout, uh, gaat hier liggen. Het was ook een sfeerovertreding, overtreding, maar niet echt opgetreden werd. En uh, er wordt hier gewisseld.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 Wat is slechte overtreding?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 als het zo blijft dan is het in ieder geval erdoor maar laten we hopen dat ze nog een paar doepen te kunnen maken Graag te straks oké okay, dankjewel job voor dit moment ja straks ook meer nieuws over de kwalificatie van de formule 1 in monaco want me are you with me Blue Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? You with me? I wanna dance by water near the Mexican sky. Drink margaritas with me? me? the Drink Listen to the play at midnight. Are you with me? Ja zeker zijn we bij hè. CFM Race Radio. Pit report.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 ...steeds in gevecht uh, met Marcel Dekker om de ereplaatsen. Nou, over het algemeen is het zo... ...als er twee honden vechten om een been... ...gaat de derde er mee, heen. Ja. In dit, in dit geval uiteraard uh, is dat gebeurd. Het is dus de Engelsman uh, Chris Wutcher... die de snelste tijd wist te uh, zetten in de Marcel... En max 5 cup uh, kwalificatie. Uh, ja, op de tweede plaats was het uh, Jury Verzwijveren en derde Marzal Dekker. Uh, kijk ik ook nog even naar uh, Jeun van de Kou. Uh, die uiteindelijk uh, zich miskwalificeert op een uh, keurig uh, 19e plaats. Ja, dan zeg je 19e, is dat keurig. Nou In een veld van uh, 47 deelnemers vind ik dat uh, erg knap. Uh,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 Degene die zich minder vermaakt zijn de schadereparateurs, denk ik, bij die Kia Picanto World Cup. Dat hebben we vorig jaar al gezien. En dit jaar zijn er ook al heel wat schadegevallen gereden. Vandaag tot nu toe viel het mee, maar als we kijken naar gisteren, toen was het vrijdag, ja. En donderdag, toen hadden ze al de gelegenheid om kennis te maken met de baan. Nou, menig van die Polen heeft ook kennis gemaakt met de vangrail en de grindbak. En de, al die 21 auto's... Ja, die zijn toch weer helemaal, voor zover je dat kan zeggen, heel. Ze zijn er met uh, wat flinke deuken en butsen erin. Maar die hebben uh, net een uh, kwalificatie gehad. Ze hebben er zo ook nog een uh, voor race 3. Net was het, en daar komen ze hoor. Ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Mijn goals is niet te eh, ja maar... Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, uh, nou, de eerste, dat vond nog wel uh, mee. Dat was uh, Marcin Jaros. die uh, Kolen uh, is de tweede. Op de tweede plaats uh, vonden we dan terug Karel. Urbaniak. en op een derde plaats was het uh, Philip Nou verder wordt het de namen ook moeilijker en wordt het minder interessant. Ja, ja. Ik hou het bij de eerste. Ja, hebt hebben gelijk. Ja, wat we nu uh, zo dadelijk gaan, gaan zien is de de van de historische Noordoposto's. Uh, uh, dat zijn de Formuleauto's uit een uh, grijs verleden. En uh, dat zien we in uh, verschillende klassen. Uh, we zien daar onder andere Formule V's uh, 1300. Formule fortjes 1300. Formule fort 2000. En ook een aantal uh, Formule 3's. Een auto die we daar onder andere in zien. Uh, dat is een uh, Honk DL18. Als ik nog even in het grijze uh, verleden kijk, dan is dat het... dit is een auto uit uh, 1976. Ooit in 1977. en ik zo, uh, ja, ik weet niet hoe lang geleden, maar heel lang geleden is dat ik tel dat nu even. Was het uh, Jan Lammers die in zo'n volk uh, zijn uh, Formule 3 debuut maak. Toch uh, wel leuk om zo'n auto dan hier uh, nu weer uh, te zien. En die zijn nu bezig uh, met de kwalificatie voor uh, hun race.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 eyes, and what we see is no surprise, gotta feel the most treasure. 20 jaar. Het vast langzaam voor, voor Sanford Life. De afgelopen twee praten. Het lijkt wel alsof we gewoon op het strand staan, nu is hè. Hier in het zonnetje. Drankje erbij, wat wil je nog meer? En dan als eerste Felix en Aid hey Nobody. Uiteraard uit het origineel van Shaka Khan en Ain hey Nobody. Gevolgd door deze van Paul en Watts. Jorde de changes. Het is 12 minuten overal vier geworden, Zodra dus proberen we job weer te bereiken.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 Wij krijgen van de regie door dat we even naar Joop Fris toe gaan. Joop? Ja, ja ik heb toch helemaal gemeld dat ik niks kan verstaan hier met die. Oh, die van okay. <laughs> nee, van wel? Nee. Ik heb de telefoon gemist. Ja, ik. Het is nog steeds 1-1. En we spelen nu 5 minuten in de tweede helft. Dan kunnen we daar rekening mee houden, in ieder geval. Ja, we gaan je straks weer bellen. Dankjewel, Joop.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 Nou, we missen het treintje wel, hoor. Nou, ze is toch nog een beetje bij ons, hè? In ieder geval uh, draaien we er al met uh, Totten Touch. Somebody else is lover. En hier is ze nog een keer met Vlieg met me mee. Ja hè, treintje?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 En we schakelen weer live over naar het circuitpark Zalvoort. midden van deze de piste racers op het circuit. En vandaag heel veel kwalificaties. Dat klopt, ja. Nou ja, we hebben eigenlijk uh, de, laatste, pardon, de laatste kwalificatie achter de rug. Uh, dat was uh, zojuist de kwalificatie van de historische uh, Monoposto's. Stel eens een tijd daarin was voor uh, Frank de Kroos. De tweede was uh, Kees van de Wouden. En derde een naam die jou uh, moet aanspreken, maar dan in een andere. Uh, ja, een andere vorm van bezig euh, zijn voor het uh, publiek. Uh, Ian uh, folie Dat is zeg maar iets die naam uit de muziek. Of, uh, Ellen Foley? Ja, dit is Ian Foley. Oh, nou, het zal wel familie een, zijn. Wel, uh, toch, ja, familie van... Uh, ja, had dat niet te maken met... Uh, Paradise by Desport White of zoiets. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Nee, dat ja, heb je helemaal okay. goed. <laughs> Ik kan alleen niet, zo gauw niet op de naam van die uh, man komen die erbij was, die dikke. Laten we het zo maar noemen. Ja, okay, Ja, dat was hem ja. Nou ja, Ian uh, Folie, dus de uh, derde dag kwalificeren. Ik zei het al, uh, dat was de maatse kwalificatie uh, die we gehad hebben hier op het springpark zo We gaan, uh, oh nee, we krijgen nog één keer van de Kia Cup, maar we gaan zo dadelijk ook uh, beginnen met de. Uh, deze gaan we doen. De eerste die het bal mag openen uh, qua racen. Dat, dat zijn de Cup Tour, uh, en Wagen Trophy. Een leuk en mooi startveld uh, met mooie auto's. Uh, we zien daar een uh, aantal uh, voormalige WTCC auto's in. Uh, en die uh, zijn ook de snelste uh, in die klasse. En we kijken even naar de Polwa. Die gezet is door, door Sascha Vaat. En die rijdt in een uh, BMW M3. Een uh, voormalige uh, WTCC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 En zo meteen in het uh, volgende uur, dan, uh, dan komen we weer bij je. Ja, tot straks. Tot straks. Dat was Willem van Vanaf het circuit Hier gaan we weer naar uh, Duintjesveld. De tweede helft van de voetbalwedstrijd. SV Sanford tegen Amstelveen, Joop. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jij zegt, uh, we gaan naar zo aan nou de Maar hangt aan de vierde kant. Het hangt voor Amstelveen. Hey. Uh, Sanford stond ook onder druk. En... Uh,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 Sterker nog, er zijn nauwelijks op de helft van Amsterdam geweest... ...dat met de wind in de rug speelt. Schijn in de rug, moet ik zeggen. En uh, er eigenlijk behoorlijk van leer trekt. En Zandvoort moet, uh, ja, moet terug. Uh, dat is helaas het geval. Zandvoort mag nu in ieder geval die bal gaan gooien. Nee, het is een vrije schop. Een vrije schop voor Zandvoort. Uh, uh, op eigen helft. En uh, Dylan Kreuger gaat het doen. Nee, niet Dylan Kreuger. Ja, toch... Goed, uh, wordt weggewerkt op dit moment door Amsterdam. Niemand kan erbij komen, ja, daar is Zandvoort uh, aan de bal. Wie is het? Uh, daar is een overtreding, inderdaad. Een overtreding, een groot overtreding, vind ik eigenlijk. Maar goed, het uh, spel kan doorgaan en daar wordt, uh, goed, er wordt nu gewisseld bij Zandvoort. Wie gaat erin komen? Even kijken. Ehm. Um, e is feestdag bij Zandvoort. Uh, Maurice Wal komt erin. Uh, en, uh, nou, ik kan het niet zien hier vandaan. Maar moeten er in ieder geval twee voor Zandvoort? Die komen er nu in. Uh, het spel ligt veel. We hebben gespeeld. Het uh, is 61 minuten ruim. En, eh. Uh, stand is 1-2. Kraken we straks. Oké, okay, dankjewel Joop Fres uh, voor, uh, voor dit moment. En uh, straks, uiteraard, uh, meer. Is het een beetje gezellig druk daar trouwens, daar uh, Joop? Thank <laughs> you.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 Informeren en straks gooien je hoe het wordt. Dankjewel Joop. En uh, straks in volgende uur uh, spreek je weer voor het slot van deze wedstrijd. En natuurlijk ook nog het tennis. Zo in het uh, laatste ja, half uur. Ja, ja, ik ga zodra, zodra het hier klaar is, maar dit wordt wat later. Doe ik maar uit de stress. Ik weet wel dat het ondertussen met 2-0 voor staat. Oké, okay, dat zijn goede berichten. Ja, en dat kan je ook vinden op uh, teletekstpagina 614 of 13 of zo, in die geest. 614, 613. Oké, okay, we houden hem in de gaten. Dankjewel Joop. Ja. Ja. Tot zover dit uur van Salford op zaterdag. Zometeen na het nieuws en weer van 4 uur ben ik er nog 1 uur lang. Met uiteraard heel veel sporten. Hè, voetbal natuurlijk, tennis. En het circuitpark Salford met de Pinkster Races. Tot zo.